Door al negens met het NOS-journaal. Voor het eerst heeft Iran toegegeven drones te hebben geleverd aan Rusland. De afgelopen weken zette Rusland op grote schaal drones in... om doelen in Oekraïne te bombarderen. Iran ontkende de leveringen altijd... ondanks beschuldigingen van de Verenigde Staten en Oekraïne. Nu zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken... dat zijn land Rusland wel degelijk van een beperkt aantal drones heeft voorzien... maar dat dat is gebeurd voor de Russische invasie in Oekraïne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 Koningin Maxima vraagt in een brief aandacht voor mentale problemen bij jongeren. Ze roept hen op om hun gevoelens te delen met vrienden of familie. Je bent niet alleen, schrijft Maxima in de brief. Die is gepubliceerd in het AD. Ook staat er dat niet elke dag een tien hoeft te zijn. De koningin is nauw betrokken bij een stichting die hulp biedt aan jongeren met mentale problemen. Uit onderzoeken blijkt dat de mentale gezondheid van jongeren de afgelopen jaren achteruit is gegaan. Onder meer door de lockdowns in coronatijd. De A1 bij Apeldoorn is het hele weekend in beide richtingen afgesloten vanwege de sloop van een viaduct. Het viaduct Hoogburel bij Apeldoorn wordt vervangen omdat het meer dan 50 jaar oud is en betonschade heeft. Het verkeer tussen Amersfoort en Apeldoorn moet omrijden via de A30, A12 en A50. Maandagochtend gaat de A1 weer open. Het weer vanochtend vrij zonnig en op een lokale bui na overwegend droog.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 Met nu, Goedemorgen Zandvoort. Van mother to son, from father to daughter, we climb in the stairs.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 Willem Molenaar, ja. ja. Nou, en, en dan doen we de laatste want dan is, dan is dat klaar, dat spelletje. Uh, Willem Walleghi, zeg je daarom iets? <laughs> Walleghi, dat zeg uh, zegt ja, mij ook wel eens, ja. Ja, dat was de... Dat was familie van mijn uh, schoonmoeder. Oké, okay, nou, dat was in ieder geval Willy, Willem Papen, die zat ook in het ja. bestuur. En dan had je ook nog Cornelis Beekhuis, of een kolenhandelaar. Ja. Nou ja, de, de, de, dat waren er ook een zes, die ik nou genoemd heb, die de, allemaal in bestuur zaten... Uh, Wanneer ben jij erbij gekomen, Maarten? Nou, 35 jaar geleden. Oh, 35 jaar geleden. Ik ben 35 jaar lid. De, ja. Het was toen een grote vereniging, geloof ik, hè? Nou ja. Uh, of groot, maar in mee, ieder geval. Meer, uh, dan, uh, meer dan nu. Meer dan nu, <laughs> hè? Want nu is het op dit moment maar, uh, ik denk nog 25, 30 leiders. Zoiets, ja. Zoiets, ja. Hè? Uh, uh, toen jij begon met uh, het aardappelstelen, uh, toen heb je. Wat heb je toen. Uh, uh, uh, hoe ben je daarbij gekomen eigenlijk?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 Nou, die als je dat, uh, dat fietspad afgaat, ja. hè, wat uh, achter de Boulevard loopt. Ja. Zo. En uh, ter hoogte van, uh, van Noorderbad, hè, vroeger ja. Noorderbad. Ja.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 De PBN, ja. ja waar, waar de aardappelen worden geteeld. Ja. En dan wordt bepaald welke landjes voor de teelt en aanbod. Nou ja, die, dat bepaalt uh, de vereniging. Ja, he? ja, oké. Okay, ja. Ja. Maar die houden het goed bij uh, welke landjes. Ja, die houden, die houden dat bij, ja. ja dus eigenlijk heb je uh, steeds twee jaar vrij dan. Hey, dan, ja. dan mag je geen, uh, mag je geen aardappelen. Uh, ja, telen. Op, een ander, op een andere hoek. Ja, nee, op een andere hoek. Houden ze dan meerdere landjes die dan heeft. Eventueel... Ja, ja, ja. ja, ja. Oh, op die manier. Ja, ja, die, ja. die twaalf. Uh,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 Heet jij nou de hele, de, de hele, het hele jaar door de aardappel niet? Nou, dat, uh, het hele jaar door niet, maar, nee, maar... To, toch wel, eh, uh, pak ja, weg van, van september, hè, dus ja. dus van augustus gerooid worden. Uh -huh. En dan uh, nou in, in met vrije, april, ja. dan, uh, dan is het afgelopen. Ja, ik... dan, uh, dan zijn ze op.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 ik ben 93 erbij. Ja, maar goed, dan heb je, nog zeker, <laughs> heb je nog zeker 15 jaar toch, of niet? Nee, maar de, ja, ja. ik hoop dat het nog in ieder geval een aantal jaren zo is. Ja, en, zo nou, is dat. Hè? Je bent ook uh, volgens mij eerder lid bij de genootschap, klopt hè? Genootschap als Zandvoort. Ja, ja. En uh, ja, je hebt uh, in ieder geval wat dat betreft een mooi leven gehad. Maar we gaan nog voorlopig even door. En ook ja, nog jaren. In de orde van de Ryan Asho. <laughs> ja, ja. Oh, ook nog. Ja, ja, ja. Ja, ja dat ben gaan. ik ook nog nou helemaal top uh, Maarten een heleboel van die dingen ja leuk toch hartstikke ja. mooi mooi Maarten mag ik je hartelijk danken en geen ik wens je nog een heel uh, fijn weekend ja oké okay, hartstikke bedankt voor het gesprek hè geen dank goed zo dag Maarten dag. hoi hoi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 Verder luister even naar Sam Mins. Dat was met jij, yeah, jij. Yeah. En aan tafel is inmiddels aangeschoven Gerard Scholzen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hart, hart, Hartelijk welkom. Nou, we hadden het dus net over de aardappelen met, met uh, Maarten Weber. Ja. Lid van lid die, van die telersvereniging. Maar jij uh, weet ook iets van die aardappelen. Ja. ja, en trouwens, ik kom er net vandaan. Hè, oh, want, ik kom er net vandaan. Uh, ik kom net uit de Zuidduinen. Daar is een geweldige vrijwilligersdag bezig. Ja? Ze zijn hier in de Zuidduinen. Ja, dat bij... heb ik gelezen. Ja. Ja. Leuk, leuk. En er waren... Een opkomst van twintig vrijwilligers. Oh, en ze keurig. zijn daar allemaal zwerfvuilend weghalen. Oh, het goed. En uh, het goed. die Amerikaanse vogelkerst ja. wegkappen. Wat stenen weghalen. Ah. Dus nou ja, ze doen uh, ontzettend het best. Ze worden ja. ook verwend, vind ik, door de, de, de waternet. Er staat ja, ja, de keten ja, ja, ja. en, en oh, koffie met, met lekkere dingetjes erbij. Uh -huh. maar, uh, en de vrienden van de Zuidduinen. Ja. Die, dat is een groep hier uit Zandvoort. Ja, dat lastig uh, ik vanmorgen ja. uh, de, de wedstrijd bij ons. Maar die ga ik ook eens een keer uitnodigen. Want het ja. zijn wel ja. leuk om een keer over ja, te praten natuurlijk. Ja, echt he? een geweldige club. Want die houden we toch, laten we eerlijk zijn voor de recreatie van onze zandfoto's. Ja, en, en, en mensen met honden... Ja. is het een geweldig stukje van weer eens 30 ja. hectare... Ja, dat, waar ze lekker vrij kunnen lopen en ja, struinen. Ja, dat is de Zuiduinen even verduidelijken... Voor, voor mensen die misschien niet weten. Dat is bij de, bij de, bij de Zwanemeertje, ja. die duinen daarachter, zeg maar. Frans Zwaanstraat ja, en de uh, Zwanemeertje. En, uh, en dan, uh, 30 hectare en dan kom je weer een hek tegen. Of zo. En dan kom je ons hoge hek ja, tegen inderdaad, en daar ja. begint dan... Ja, de, Echte Amsterdamse waterleidingduinen. Ja, ja, ja, ja. Ook weer 3400 hectare. Zo, en daar ja. mag ik dan werken. Ja. Zeg maar, okay. <laughs> hey, en, en liggen daar ook aan op een landje? Ja, ja. We hadden meer dan uh, 50 van die teltakketjes vroeger. Hè. 50, Wat, ja. Weer als 50 die, en daar ja. deden ze ook...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 nee en ik denk de eigenaren van die akkertjes. oh wie ze dat ook niet nee. natuurlijk. Ja, zo, zo heb je bijvoorbeeld geweldig. Keur nou Keur is toch ook wel een bekende ja, tuurlijk, naam ja, Keurts Keur, he? Keurtshoekje heb je nog he? in het duin ja, dat is ja, daarna ja, genoemd ja. ja. naar nou, die teeltakketjes ja grappig hè? ja mooi ja. ik hoorde je erover praten ik ja. Denk, oh, God, ja leuk hartstikke leuk ja. nou ja daar stik je je niet voor want uh, je gaat binnenkort uh, de verhalen minder doen voor uh, pluspunt hè dat klopt hè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 ik word ook al wat, wat ouder. Ja, ja. Ik heb iets extra vrij. En dan doe ik gewoon wat uh, ja, tuurlijk, uh, vrijwillige leuk. werk. Ja, en ik vind het top. mooi om, om dit uh, duin uit te dragen. Zeg dat, dat maar, voor de ik, Zonnebloem ik of een Pluspunt. Ja. Of de, ja. Dit is de seniorenvereniging. Dan. Ja, ja oh, dus leuk, de, leuk. Ja, ja, ja enthousiaste hoe, mensen. En allemaal zijn we toch. Of de meeste mensen zijn grootgebracht met de, zui, met de duinen. Natuurlijk, ja. Tuurlijk, ja nee, dus dat, dat is het zeggen, leuke: het strand, zee en duinen. Hoe gaat ja, het met de duinen op ja, dit moment? ja nou het is een spektakel ja? geweest de afgelopen weken met die bronstrijd. met het beulen oh, oh, ja, ja. ja. jeetje nou ja wat een was druk mooi, ja was het drukkende dag ja ja je ja, de verkeerplaatsen vol en, en hele groepen over heel nederland vandaan ja? komen ze dan en uh, ja langs yes. langzaam staan we erom bekend en je mag ja. bij ons er zelf struinen dus je kan ook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 Kalfjes, dat ze denken van wat, wat doet ja. moeders nu, hè? die hinden? Want die wilden, Die wil die ja. naar die mannen toe. Ja, dat dus, ik. Nee, het was echt een spektakel, mooi om te zien. We hebben er ook een podcast over gemaakt. ja, hè? ja leuk Daar Mocht ik ja. dan aan meewerken. Dus ja. nee, dat is, dat, maar dat is over opeens. Hè? Ja, ja. Opeens is het over. Hoe lang duurt dat? Uh, nou, het duurt altijd zo'n zo beetje, zeg maar, de eerste tot de derde week van oktober. Ja. En dan zijn die mannen die zijn ook helemaal af. Die dan, zijn, is het, dan is het gewoon helemaal klaar. Het is gebeurd, want die, die hinder zijn allemaal getekt. Ja. Die mannen die hebben dan... Die zijn twee, drie weken... Ja, die liggen dan met, met een, <laughs> Braper, een kop op ja? de grond. Ja. Ja? En die zijn wel 25% afgevallen. Zo. Weet je wel. Ja, die, die, die, die, die hebben alles gegeven wat ze hebben. Ze moeten hun territorium verdedigen. Ja, dat is gewoon mooi om te zien. Maar dan opeens is het ook afgelopen. Ja, ja. Maar het is er dan nog genoeg voedsel voor, voor die dieren? Ja, om bij gelukkig. Te he. gelukkig. Ja? We hebben een, eigenlijk een goed jaar gehad. Uh -huh. uh, dat, de regen, zon, regen, zon. Ja, ja. Dus er staat, er staat nog wel een en ander. En, uh, maar ja...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 Maar Hoe, er is, hoeveel moeten er worden afgeschoten, denk jij? Nou, dat bepaalt dan altijd de, de wildbeheerseenheid. Ja, ja. En uh, dat verdelen ze eigenlijk onder uh, deze regio. Hmm. Hè? Dat is ook land ja. en, en, en bij ons. Dus, um, maar...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 Maar ja, er zijn een hoop mensen die denken... van waarom, waarom gaan die bruggen niet open? Dat ze dat hele gebied hebben tussen, tussen Noordwijk en Armeiden. Ja, ja. En Dan kunnen ze uh, op en neerlopen. Ja, en dat en, is, uh, het is een eco lint dan, hè. Waarom dat... zijn die bruggen dan nog niet open? Ja, die, nou, het is één brug maar. Hè. Het is alleen deze natuurbrug die nog dicht is. Die andere zijn de zee open. De is open? Ja. Oh, die is open. Want dat nou, is ja. gewoon tussen kennen we land en kennen we land. Ja, dat ja, is van de ja, ja, ja, VWN. Ja, ja. ja.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 Twee jaar denk ik toch wel. Ja, Twee, drie jaar uh, gaat die natuurbrug open. Zoveel, ja. En daar is hij ook voor, uh, voor bedoeld de, Ja, dat lijkt mij ook, ja. ja. ja.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 We zijn eigenlijk al zo bekend... en door dat struinen, door die damherten... Ja. en de afwisseling water in natuur... ja, ja dat maakt Absoluut. ons gebied uniek. ja Het is alleen jammer dat het water, wat ik begrepen heb... Uh, wat uit de waterleiding Duinen komt, niet voor Zandvoort is. Nee, nee. Want dan komt het uit Amsterdam-Rijnkanaal, hè? Ja, uit, ja. Het en uit de Rijn. Ja, de Rijn en dat wordt, gaat dan in de lek. En dan bij Nieuwegein ja. zuiveren we dat voor... Mm -hmm. en dat gaat dan naar de Duinen toe... En dat, ja, dat is minder is... schoon water dan uit de waterleiding Duin? Dat uh, kunnen we dat niet zeggen? Sorry? Dat ah, is Jij zegt, wij hebben water van hoog niveau. Hè? Dat wordt altijd gemonitord. Ge ge en weet ik. Ja. Maar het water bijvoorbeeld is uit de Rijn. Dat is, dat is nee, slechter Het, het dan... water van, uit het zandvoort komt uit de IJsselmeer. Hè? IJsselmeer? Ja, oh. dat komt bij Andijk. Dat oh. de plaatsje kennen we de meeste ja, ja, wel. Daar wel, wordt ja. het water uit ah. de, uit de alle IJsselmeer gehaald. Oh. Wordt volgezuiverd. Ah.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 En, dus het is, het is nog steeds nu genieten. En ja. we krijgen nu langs me aan, want herfst betekent ook dat er vruchten aan de bomen komen. Hè? Ja. Bessen, kastanjes, ah. eh, eikeltjes... Eh, die hele koptertjes van de Esdoren, uh -huh. ja, weet je wel. Ja, en daar ja. komen weer allerlei soorten vogels op af. Ja, prachtig, want die, dat he? zijn besseneters, zoals spreeuwen, hele groepen spreeuwen... Uh -huh. koperwieken, kramsvogels. Dus die zie je nu gewoon. Maar komen. die weet ook exact wanneer het dan aan die bovengrond ja, komt. Ja, dus altijd in de herfst. Ja. Ja, ja. Leuk, hè? Ja, ja. ja. En die gaan zich opvetten, noemen ze dat. Ja, die willen vet zijn ja. om de winter door te komen. Ja, begrijp je? En uh, ja. wij hebben zoveel van die, van die meidoorns met besjes ook bijvoorbeeld. En duindorens. Ja. Nou, voor ons duindorens. Als je twee duindorens neemt, ja. is net zoveel vitamines als een sinaasappel. Al Echt waar? Ja. Zo. Ja. ja. Ah. Dus ik.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 en het is heel gezond. Heel nog, beter vitamine, dan Braam, nee. nog beter dan Bramersop? Of niet? Maar Bramersop. Nee, Bramersop is ook heel goed. Oh, goed nee. Maar ja, die, ja. die ja. hebben wij niet meer. Nee, nee. Nou, Opgevreten het... door die damherten. <laughs> dat is waar, ja. Maar er zijn wel plekken in Standvoort. Uh... Ja, in Standvoort wel. Uh, maar bij uh, ons, die uh, damherten... Nee, waar die nee, nee, wij nee. kunnen, die vinden die Bram ook ja, heel Ja, dat begrijp heller. ik. Dus. Ja. Ja, dat vinden ze ook ja. lekker, natuurlijk. Ja. Uh, Wou je nog verder nog iets vertellen over de duinen? Nou, uh, nou even kijken hoor. De natuurlijke uh, oefens zijn wij mee bezig. We hebben er ook al eens een keer een podcast over gemaakt. Herstel van de oevers.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 Het is geweldig om door die duinen te lopen. Ja. Te struinen en te doen. Je mag ook van de paden af, hebben ik? Ja, oh, dat is het mooie. En die, ja. Ja, is ja. Het plat he. struinen, wat ik hier bij me ja. heb. Ik laat er eentje achter natuurlijk. Ja, leuk. Die is daar ook naar genoemd. Ja, helemaal struinen, goed, ja. in ja, ik, ik, struinen in de ik duinen. Ik stuur ook heel vaak mensen van het pad af. He. Ja. Ik zeg, ga nou lekker ervan af. Ja, dan tuurlijk. heb je een veel grotere natuurbeleving. Ja, ja, ja. Ja. Maar ja, dat, dat weten ze dan waarschijnlijk. Ze nee, ja. dus ja. denken dat het niet mag. Het mag bijna nergens. Nee, het mag bijna nergens. Dus, maar dat is Hartstikke leuk. Nou, we gaan het straks bekijken, Struin. Want we gaan uh, afsluiten, Gieren. Ja, Het is een heel leuk gesprek. Ja. Jij komt uh, altijd één keer in de uh, vijf, zes weken. Ja, dan kom ik er even. Uh, <laughs> je kan altijd uh, leuk vertellen erover. En, uh, Dankjewel. En, uh, en ja. Het blijft een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 Goed, uh, bij ons zit Jessica Bosch. Uh, welkom Jessica. Hoi, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ze vindt het een beetje eng, maar het is helemaal niet eng. <laughs> ik. We gaan praten over Your Treat. Dat is een nieuw uh, bedrijfje. wat Klopt. jullie uh, uh, online hebben uh, ja. Zijn begonnen. Ja, het is een webshop inderdaad. Ja. Uh, en wij maken eigenlijk kant-en-klare kindertractaties. Ja. Uh, ja Maak jullie ja, nou, die zelf of niet? Uh, nou ja, we zijn zeg maar niet zelf aan het knutselen. Uh -huh. Maar we.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 Dus dat is ook... Uh... Ah, je, hebt, je hebt het dus over we? Wie, wie, wie... Ja, ik doe het samen ja. nee, met, ja. met Quincy Brune. Met wie het? Oh, met Brune. Oké, okay, wat ja. leuk. Ja, ja. ja, nee, dus... Ja, dus jullie zitten dan uh, af en toe s'avonds lekker te uh, ja. bekijken... wat er even zo ja. mogelijk is. Ja. Het bedrijf heet Your Treats, ja. Waarom ja. hebben jullie in het Engels gedaan? Um, nou, niet per se omdat we internationaal willen of zo... <laughs> maar we vonden het gewoon best wel een pakkende naam. Ja, ja, ja. En uh, ja, we hebben er best wel lang over nagedacht ook... Uh -huh. en, we hebben heel veel verschillende dingen bedacht en dit vonden we eigenlijk het pak een. Ja, ja. Een ook en, kort en. Uh, ja, en het is te vinden op yourtreats.nl, ja, neem klopt. ik aan. Ja. Nou, your in het Engels, hè? En dan treats, t r t -r e a t s Dat e ja. doe ik goed, hè? Ja. Uh, yourtreats.nl, dus uh, daar kunnen mensen kijken wat ze, wat ze eventueel kunnen bestellen. Je had het ja. net over internationaal. Jullie willen niet internationaal, zijn Nee, <laughs> Eerst maar even antwoord veroveren. Ja, dan, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, want ja, het begint natuurlijk met de mensen om je heen en. Uh,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 je kan want we verkopen ook hele leuke kratjes erbij uh -huh. met de naam en de leeftijd van oh, het kind oh dat is wel leuk ja, ja en dan kunnen dan kunnen we gewoon al die tractaties in dat kratje doen in dat kratje ja, is ja. je kan ja. het echt zo uh -huh. eruit halen. en ja. uh, je hoeft er zelf niks meer aan ja. te doen als ouder nou, dus dat is gewoon top. Een, ja en kun je nou zo'n bedrijfje zomaar beginnen op internet uh, of moet je een KVK-nummer ja ja hebben, ja we, hebben wel. ja we zijn eerst even bij de KVK okay. uh, dat was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 Uh, ja. Dus dan, uh, ja, dat helpt wel. Ja, nou ja. ja goed. Iedereen die luistert uh, kan kijken op yourtreats.nl. Dat ja. is ja. zeker ja. goed, hè? Ja. ja. En nou, daar kun je ook zien wat, wat, wat, wat de cadeautjes zijn en dingetjes. En, uh, Klopt. En, ja, we uh, hebben allemaal leuke pakketjes. En dan ja. Vaak met een speelgoedje en een snoepje of een koekje. Ja. Uh, maar dat kunnen ouders dan zelf. Ja, Maar jullie kunnen natuurlijk op de website ook bijhouden hoeveel kijkers je krijgt erop, hè? Ja, alleen dat lukt. Ja, dat. Oh, dat is niet wel mogelijk hoor, technisch voor Ja, dat kan ook wel, maar uh, ik moet even bellen met die webbeheerder, want die statistieken die komen dus niet online. Oh, oh. Ja, maar, maar ja, dat is niet belangrijk. Moet, nou ja, niet belangrijk, het is wel leuk om te weten of het al, ja, zeker. alleen zomer te zijn, of dat er al mensen uit Zwolle ja. of uh, Groningen zijn. Ja, we hadden teken. wel echt een groot bereik op Facebook al. Ja, oh ja, ja, ja Facebook doen Ja, echt 2500 mensen die het bericht hadden gezien. Echt waar? Ja, echt Zo, heel veel. Wel, uh, heel veel, ja. ja. Leuk. Nou, daar was ik er één van. Ja. Ik, uh, ik ga geen cadeautjes meer weggeven. Maar uh, je, weet, je weet het nooit. Je, nee, je weet, weet het nooit, nooit. Ja. Nou, ik vond het een heel leuk gesprek, Jessica. Ja, één? Je, je vind je nog steeds één nee, of niet? niet? Nee, meer nee, nee ook een <laughs> nee, ik vond het echt heel eng. <laughs> nee, echt heel eng. Ja, dat is wel maar niet één, joh. Ben je gek. Nou, hartstikke bedankt in ieder geval. Ja, en, uh, en, uh, goed weekend. Uh, hou je vooral niet in. En, uh, <laughs> hey, hartstikke bedankt. Dankjewel. Ja, oké. Hoi, hoi. Het volgende nummer.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 30, 40, 700. dat is het telefoonnummer van de blauwe trein. Oké, okay, nou ja. Hartstikke leuk. Ja, dat ja. is echt top. Ik zou het uh, iedereen aanraden in ieder geval. Ja, zeker. Nou, zeker weten. En leuk ja. dat, dat hij dat ook wil doen. Dat is, uh, absoluut, nee, op, dat is ook wel leuk. Weer, ja, zeker weet. Ja. ja. absoluut. Ja, nou, dat was Gerard? Ja, dat was Gerard. Wat gaan we uh, nog meer doen? Dan hebben we op 8 november weer voor het Breinplein. Hè, dat is ja, voor ja, ja. dementie. Dat, uh, dat is elke maand uh, is dat ergens op een andere locatie. Mm -hmm. Liever in de Zandstroom. Het ja. ontmoetingscentrum. En dat uh, gaat over uh, ja muziek.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 en dan kun je... je mensen die dus been zijn... Die kunnen, die kunnen pluspunt bellen voor de belbus. Ja, ja, ja. ja. Uh, 023-571-7373. Mm -hmm. Dus dat is ook altijd wel heel erg... Ja. Uh, het is prachtig. Ben je er wel eens geweest? Ik ben er wel eens geweest, ja. ja, ja, ja. Mooi, hè? En ja. daar beneden ook met de tuin en alles. Ja, mooi. Fantastisch. Ja. ja, en ze doen meer met muziek, hè? Daar ook ja, bij, bij ja, soms. Ja, muziek is goed, ja. hè? Voor ja, zeker weten. Ja. Vriend van Ik, mij die...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 803279. Okay. 33803279, of natuurlijk ook weer het nummer van, van de blauwe trend ja. uh, 0233040700. 30 40 700. Mm -hmm. um, nou, dat waren Oké, okay, nou hartstikke goed. Aankom, en, maar dan heb ik nog één uh, oproep. oproep. Had je nog? Dan, ja? Nou, heel snel even, ja, want dan ja. gaan we afsluiten.